Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politiek moet haast maken om de klimaatdoelen te halen, dat zegt het planbureau voor de leefomgeving. Volgens het bureau zijn er meer inspanningen nodig om de klimaatdoelen voor 2030 te kunnen halen. De trage kabinetsformatie kan die doelen nog extra in gevaar brengen. Bedrijven en gemeenten die zich willen voorbereiden op de toekomst willen ook weten waar ze aan toe zijn, zegt het planbureau. De leiders van VVD, CDA en D66 zijn nu een weekendje weg in Hilversum om met informateur Remkes te praten over de formatie. De verdachte van het kruisboogincident gisteren in Almelo is meerdere keren behandeld aan psychische problemen. Volgens RTV Oost zou hij meerdere keren een psychose hebben gehad. De man van 28 schoot gisteren met een kruisboog op voorbijgangers. In de woning in zijn flat werden later twee lichamen gevonden. Bij een grote controle in Helmond heeft de politie honderden ecstasypillen gevonden, 35 boetes uitgedeeld en een drugsdealer gepakt. Agenten gingen langs de deuren in het centrum en ontdekten bij drie huizen adresfraude. Een huiseigenaar kreeg een bijzondere straf. Hij moet zijn huis en tuin schoonmaken omdat het er erg vies was. En in Amersfoort zijn ze er vroeg bij. Daar zijn ze vandaag al begonnen aan Stoptober. Een campagne om mensen te laten stoppen met roken. En om ervoor te zorgen dat jongeren niet beginnen met roken zegt de wethouder. We zijn met sportverenigingen met scholen uh, constant in gesprek om ook te kijken hoe je die omgevingen rookvrij kunt maken. Nou, en als je nou denkt dat je, het zelf, dat je het zelf niet lukt kun je ook om hulp vragen, zegt deze huisarts. Je kunt gewoon aan je huisarts aangeven dat je zou willen stoppen met roken maar nog niet weet hoe. Hè? En dat je nog niet op dat moment bent van ik doe het, klaar, maar ook huisartsen of andere hulpverleners kunnen je begeleiden naar het moment. En het weer nog, af en toe wat wolken, maar vooral veel zon bij 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder, er kan ook wel wat mist ontstaan. En morgen eigenlijk meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knopend Watergaasmeer 4 km met bijna een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knopend Muidenberg en Muiden bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zag erijnen. Het heeft geen enkele zin. Laat het zonnetje schijnen. Maak vandaag een goed begin. ziekt het even. We dan. Weer twee uurtjes entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. 104,5 op de kabel. En zo direct gaan we lekker bellen met de formatiezus. En eerst gaan we nog een plaatje draaien van uh, Omi. En zij zijn we dan over cheerleader. Leuk dat je luistert. Entertainers voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gita. Goedemiddag. She stays strong, yeah, she is always in my corner, right there, when I wanna, all these other girls are tempting, but I'm empty in your bun, they say, do you need me, do you think I'm protected, do make you feel like you're dead, I'm like, no, oh, that's really close oh, I think that I found myself a cheerleader. Een lekkere zomerse plaat van destijds, Omi met chili, de echte liefde. Toch, dames van zus? Hallo, Hallo. hoe is het? Hi. Ja, hartstikke ja. goed hoor. Ja, ik, ik, ik hoorde je even in de verte. <laughs> ja, nee, lekker. En uh, ja, de, de, de plaat, de, ja, onwijs uh, veel echte liefde. Dat ja klopt, ja, ja. dat is onze nieuwe single. is nu een paar weken uit en hij doet het hartstikke goed uh, bij de radiozenders. En uh, we krijgen hele, hele leuke reacties erop uh, van iedereen. Dus uh, dat is uh, superleuk natuurlijk. Ja, want uh, deze titel, ja, hoe kom je eraan? Nou ja, die hebben we uh, niet zelf bedacht. Die is bedacht door onze tekstschrijvers Hans Albers en Arjan Veenemann. Die ja. ook het hele nummer hebben geschreven. En uh, ja, die hebben ook de titel bedacht. Oké, okay. en de muziek die komt van? Ook Hans Albers en Arjan Veneman zijn ah, okay. een nummer gemaakt. Ja, een echt lieptesnummer met een uh, lekkere dansbare beat eronder. Ja, dat zo. Uh, dat want ik heb hem natuurlijk eerst beluisterd. Nee. <laughs> en uh, ja, dit, ik vind het een leuke plaat. En ja, ik, ik vond de, ik vond de ja. tekst en ik denk, nou ja, misschien een van jullie twee uh, toch wel een beetje uh, verliefd aan het worden. Of uh, zijn verliefd. Of. Daarom dacht ik uh, dat deze tekst uh, daardoor uh, ja, was ontstaan. Maar uh, in tegendeel dus. Nee, met tekst, ja, wij keuren hem natuurlijk wel goed. Maar uh, verder hebben wij er eigenlijk niks mee te maken. Ah, Oké. Okay. Nou ja, hé, hey, en... Uh, hebben jullie stiekem, uh, zijn jullie al wat, er, ergens anders mee bezig, of uh, zitten, Lekker. zitten, zitten? De single is echt, single is echt pas uh, ja, echt drie, vier weken uit, dus dat is nog wel heel kort om alweer bezig te zijn met iets anders. Uh, dus daar kunnen we helaas nog niks over zeggen. We gaan wel weer richting het tienjarig jubileum, we zitten nu op acht en een half jaar. Ja. En bij een vijfjarig jubileum hebben we een album uitgebracht. Dus wie weet bij de tien jaren uh, dat er ook weer iets moois aankomt. Ja, nou ja, dat was in ieder geval uh, de vraag. <laughs> maar de, de, ja, dus, uh, ja, dat weten we niet. Dat houden we nog eventjes schuim. Nou, we, we weten het ook gewoon nog echt niet. Dus we kunnen nog niks zeggen. Maar wat wel handig is om ons even te volgen op social media. Ja, en dat is waar. Via onze website www.zusinfo.nl. Zusinfo.nl. naar de uh, naar de social media. Ja, ah, oké. Okay. Dus, uh, Facebook, Instagram. Uh, wat heb je nog meer? Uh, TikTok. Uh... Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Die is te vinden. Oh ja. Ons Twitter, Facebook. Twitter die, die, die vergaat we nog. <laughs> te vinden onder de naam Zusding. Ja. En op, uh, op YouTube ja, er zijn ja, daar is ook heel veel voor jullie te vinden. Ja, klopt inderdaad. Uh, we zitten al over de 20 singles, dus er is uh, genoeg te bekijken van uh, onze videoclips. Dus ga dat zeker doen. Ja, ik zou zeggen, uh, breng er lekker een. Uh, ja, is, is het dan nog van, van deze tijd, een DVD? Eigenlijk niet, hè? Uh, nee, DVD's daar hebben wij nooit uitgebracht. Nee, nee maar zeg eens. De... Ja, singles. Ja, ja. Want, nee, maar ik, ik bedoel met het oog uh, misschien op uh, en dadelijk jullie tien, ja, tienjarig bestaan. Maar ik weet niet of dat nog uh, echt uh, van deze tijd is, een DVD. Nou, ze staan allemaal op al onze social media, dus daar kun je ze lekker bekijken. Zo is het. Hé, hey, en ik zou zeggen, ja, kondig het nummer lekker aan. Gaan we doen. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. En uh, Hier is het met Onwijs Verhechte Liefde. Ja, zus, zus. Hé, hey, dankjewel en een goed weekend, hè. Ja. En graag tot de volgende keer. en meestal krijg ik wat ik wil Ik dacht dat ik wel zonder kon Maar toen opeens kwam jij Ik werd door jou toe. Je zag, ja echt, ik was meteen verkocht oh, oh, oh, oh. Dat zloeren is nu echt voorbij Ik wil altijd bij je zijn En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En we gaan lekker verder met Cry to Me. Ja, ja, ja Cry to Me. Zo moet ik het zeggen. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. En Salomon Burke. When your baby leaves you all alone. And nobody calls you on the phone. don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am a honey. There's nothing but the smell of I Don't you feel like a crime?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 nummer is dit, Salman Burke en Cry To Me en dat allemaal hier bij hem Entertainment For You, de lekkerste muziek op die 106.9 104.5 op de kabel en ja, DAB plus 6A en we gaan eventjes ja, naar dat, uh, ja, dat uh, lekkere nummer van uh, vorige week en uh, was hier aanwezig met haar partner Patricia Frequent en at last... En wil je een verzoekje aanvragen, dat kan, ga eventjes naar www.zfmartisten.nl En dan kan je een mailtje sturen met alle ja, gegevens van jezelf. En dan gaan we hem draaien. Let, let. wrapped up in clothes At last. Vorige week was hij hier aanwezig. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Frank van Etten. En uh, ja, gooi de deur dicht. Ik gooi de deur dicht. Ik noem niet hoor. Je wist mijn deur altijd te vinden... Als je weer iets nodig had, je kwam met al je zorgen. Ik deed alles vanuit mijn hart. Maar toen ik zei ik heb problemen, zag je mij niet meer staan. Als een diep was jij verdwenen, opeens weg uit mijn bestaan. Oh, ik heb zo toven in was ik van jou. Ja, je bent een egoïst, want je was me niet trouw. Je kwam alleen voor een centen en je geld op een wijf. Maar nu is het over en dat Op het verkeerde paard, ik draai de kantig Hé, hey, ik weet genoeg Hielp jou uit liefde, maar je gaf het uit in de kroeg Je moet je schappen, je bent gemeen Maar zoek maar een ander man zoals mij Vind jij er geen twee? Huh. Ik wil de grootste verhalen Ik Ik gooi de deur dicht. Daar, ja, boom. Frank van Neten was dit en, uh, ja een geweldig nummer. Alleen een beetje bloesachtig. Uh, ja, uh, heerlijk. En uh, daar gelijk op ingesprongen. Uh, ja, natuurlijk volgende week. Uh, ja, vanaf donderdag is het natuurlijk uh, uh, Hazes, uh, Hazesdag. He, dan is het uh, 17 jaar geleden dat hij is overleden. En uh, daar dan, uh, ja, noem wij uh, zaterdag uh, de 25e. Dus uh, ja, het programma een beetje wijden aan, uh, aan het uh, verlies van uh, André Hazes. Of uh, ja... Destijds. We gaan, gewoon, ja, we gaan er gewoon een leuke Hazesdag van maken volgende week. En, dus verzoekjes voor andere Hazes, ja, die zijn altijd welkom. Verzoekplaat aanvragen, ga naar zfmartisten.nl. Andere senior en andere, ja, mijn concurrent. Dan had ik zonder meer mijn huis aan de kant gehad. Ik loop even naar de kroeg Ik koop daar een flesje wijn. Dat jij nog arm bent. Ik vind het fijn. Zit het maar? Wat brengt jou hierheen? Er zit je in... I'm André Hazes, mijn concurrent. En gewoon, ja, van, van, van, de, van de album natuurlijk gewoon André. Ja, dus volgende week ja, wijden we een beetje het programma aan uh, ja, André Hazes. Dus uh, ja, we gaan lekker verder. Um, ja, dat doen we met de, de nieuwe single. Tenminste, de laatste nieuwe single van Nerga. En Zoals Jij is er geen één. ZFM Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 en Plus 6A. Mm. Oh, jij is er jij me ja toen wist ik het meteen. Je bent niet te weerstaan Geloof me nou, geloof me nou, geloof me nou Mijn ogen vralen als ik kijk naar jou Je weet precies waar ik van hou Je bent met iets te vergelijken schaat. Als je danst, dan straalt de waard je bent de mooiste, je zit in mijn hart Als jij is er Toen jij me aankeek, ja toen wist ik het meteen Ik heb het gevoel, vanavond nou, ben ik niet alleen Maar samen met jou Oeh, voel voel woe, woe De muziek die laat je gaan Voel je het ritme, je kan echt niet blijven staan je bent zo mooi, je moet niet te weerstaan. Geloof Entertainment For You, meer dan radio. Ik voel dat ik tril, als jij bij me bent. Ik brand van verlangen, dit heb ik nooit gekend. School, maar ik moet er niet aan denken dat jij nog naast hem loopt En puur in IJs nep de wijze woorden van William Burg en wil je bij me blijven ja meer muziek, meer variatie met Entertainment for You we gaan naar Welen en het leven is te kort blijf er lekker bij, tot 7 uur Entertainment for You, 106.904.5 op de kabel, 6 is DAB plus 6a laat me niet meer gaan want als ik los ben haal ik sterren op voor jou in een grote baan Rond de wereld die alleen maar draait om jou. Ik zie je overal. Ik doe alles.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 en Robert Leroy. En zij hebben het over... Zeg me, zeg me, zeg me. Zomer op je radio. www.zfmartisten.nl En daar kunt u uh, kijken... en luisteren... en uh, natuurlijk ook uh, een mailtje sturen. Oh, zo stil? Het lijkt wel alsof je mij het zeggen wil. Maar dat jouw woorden mij niet... Ik kunnen bereiken. Kom durf mij eens aan te kijken. Vertel me wat je voelt. Draai nou eens om. Doe niet zo cool. Zeg me, zeg me, zeg me, zeg me, zeg me. Het luchtje op, ben jij het kwijt? De rest is dan aan mij. Je raakt me kwijt, tenzij. Toch vertel dat ik de ben. Maar dat je even het iets meer wilt van het leven. Nou, laat mij jou gaan zaken. De 89e minuut voor Liverpool 3-0. Dit was uh, ja, de formatie Tino Martin en Robert Leroy. En zij hebben het over. Zeg me, zeg me, zeg me. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Zeker. En we gaan lekker naar de Marshmallows. En de bro Jonas Brothers. En leave before you love me. Zo is het. Maar uh, eerst nog even wachten. Want het is nog lang geen 7 uur. I see you calling No, I We gaan al langzaam weer naar de klokken van 6 uur toe. Maar uh, niet uh, ja, we gaan hier nog wat lekkere uh, muziek draaien, natuurlijk. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.cfm-zandvoort.nl voor alle informatie. Amaro Novo. Lekkere instrumentale plaat. U luistert naar Entertainment for You. Ja, en dat allemaal tot 7 uur. Dit is uh, Wilfred Belles. En ja, waar ben je nou? Waar ben je dan? Ga naar ZFMartiesten.nl voor een verzoekplaatje eventueel. En uh, ja, je mag ook iets anders schrijven. Ook leuk. Er zijn van die momenten...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 je werkelijk oprecht, wacht er alsjeblieft op. Wacht dan alsjeblieft op mij. Wilfred Bellas, en waar ben je nu? Ik ben hier tot 7 uur. Wacht dan alsjeblieft op mij. En we gaan naar de laatste plaattoer voor de klokjes van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. U luistert naar Entertainment for You.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 There's something I must say, I know it's overdue The sweetest thing I've known, or ever called my own Begins and ends with you How I love you, how I love you